In Rotterdam mogen de geëvacueerde bewoners van een antikraakpand waar asbest was gevonden terug naar huis. Volgens de woningcorporatie zijn er geen waarden gemeten die duiden op een gevaar voor de gezondheid. In een van de woningen in de Rotterdams deelgemeente Hoogvliet werd woensdag asbest ontdekt. De tientallen bewoners van het antikraakpand moesten toen hun huis uit en noodgedwongen de nacht ergens anders doorbrengen. Na de ontruiming werden de woningen gelucht en schoongemaakt. Het weer, in het noordoosten nog wat buien. Vanochtend op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Behalve in het westen, daar is kans op buien. Smiddags meer buien en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Astrid de Jong. De Nacht van uw Leven, een project van Max in de maand augustus. Twintig mensen krijgen de kans om een uur lang over zichzelf te vertellen. Gewone mensen, dat was een beetje de insteek. En uh, ja, uh, nogmaals, we komen er dus achter gewone mensen bestaan, helemaal niet. Wel interessante mensen. En uh, mocht je nou denken van, Goh, ik wil heel graag zo'n radiobiografie van een uur samenstellen. Het kan nog. Stuur even een mailtje naar apenstaatjeomroepmax.nl. En misschien ben jij dan een van de mensen die aanschuift tijdens de nacht van uw leven. Uh, ja, inmiddels uh, is de volgende gasten aangeschoven. We gaan even luisteren naar een korte samenvatting van haar leven. Simone Avina wordt geboren op 26 oktober 1971 in Wormerveer. De grote liefdes van haar leven brengen haar naar verre oorden... met vele mooie momenten, met een onverwacht en emotioneel afscheid. Haar ambitie is zingen. Even lijkt het er ook op dat haar grote doorbraak nabij is. Maar de trein van het leven dendert in een noodgang door... en brengt haar op plekken waar ze eerder nooit van heeft durven dromen. Weet Simone inmiddels wel wie ze nu eigenlijk is? Astrid de Jong. Een uur lang in gesprek met Simone Avina. Ik wilde zo graag uh, met allerlei verschillende mensen praten, gewoon over het leven, wat je geleerd hebt, wat je meegenomen hebt en wat je andere mensen weer mee kunt geven. En nou, dat is gelukt in de maand augustus. Uh, vier vrijdagen is er de nacht van uw leven. En ja, dan schuift dus in het vierde uur Simone aan. En ik zit te kijken en we zijn gewoon een maand. Na elkaar, geboren in dezelfde... Ja, wat was het, een kliniek? En het, het gebouw staat er nog steeds, maar er worden geen kindertjes meer geboren. Nou, mijn broer woont er tegenover. dus uh, Ik zie het nu pas. Ik had natuurlijk je hele verhaal al een, een beetje op een rijtje gezet. Maar ik vind het toch wel heel toevallig dat we elkaar op een maand na uh, niet getroffen hebben op, uh, ja. op dezelfde plek. En dat we nu hier zitten met elkaar. En ik hoorde net uh, die hele korte samenvatting uh, van je leven. Uh, en dat zingen dat springt er natuurlijk meteen uit. En dan hoorde ik Hans Hoogendoorn zeggen... even leek het erop dat je landelijk door ging breken... en toen dende de die trein voort. Ja. Wat gebeurde daar? Uh, nou, ik heb... Uh... In 2000 heb ik meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen voor Performing Arts. En werd daarbij genomineerd om Nederland te vertegenwoordigen... tijdens de World Championships of Performing Arts in ik Hollywood. Wist, ik wist helemaal niet eens dat bestond. Heel veel mensen niet. Dat nee. is niet zoiets als Holland's Got Talent of zo. Dat was in die tijd uh, ja, veel kleiner en... Uh, maar goed, daar werd ik dus voor genomineerd. En uh, ik ben naar Hollywood geweest en heb daar met een nummer... waarvan ik de tekst zelf geschreven heb, een nummer Don't Go Away... dat gaat over het overlijden van, uh, van mijn verloofde. heb ik een gouden medaille gewonnen en uh, ja, terug in Nederland uh, een cd gemaakt... en concerten gaan geven. en uh, nou, Dat ging gewoon radio en televisie en dat ging gewoon allemaal hartstikke leuk. Um, en toen? En toen uh, kreeg ik het verlangen om naar Amerika te gaan... Ja, dus ben ik naar Amerika Klinkt gegaan. Klinkt nu alsof je er spijt van hebt. Nee, nee, oh. nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, ja. dat heeft me heel veel gebracht. Uh, uh, ik ben naar Amerika vertrokken gewoon op de Bonnefoy. Ik heb mijn, uh, mijn koffers gepakt en. Uh, ik ben daar naartoe gegaan om mijn droom om groot zangeres te worden... Uh, te proberen waar te maken. Ja. Maar ook omdat het land mij gewoon trok. Omdat ik daar naartoe moest. Dus het was niet alleen uh, wat zingen betreft... maar ik wilde heel graag naar dat land. Dus ik heb eerst anderhalf jaar uit een koffer geleefd. Van hotel naar hotel. En ik, ben maar, ik heb bij mensen geslapen. En iedere keer als ik weer uitgenodigd werd om ergens een optreden te geven... dan uh, ging ik daar naartoe. En ja, dat was, uh, was een geweldige tijd. Mijn eerste optreden in New York kan ik nog heel goed herinneren. Yeah. Um, dat was in een klein theatertje. He, um, Helen's Hideaway heette het. En... Uh, ik had uh, flyers gemaakt, ik had van die meiden ingehuurd... die gingen flyeren, persberichten <laughs> verstuurd en technicus. Ik had geweldige muzikanten. Nou, ik had, ik had alles voor elkaar en uh, ik kwam op het podium... en er zaten vijf mensen. Allemaal ja. uitgenodigd. Ja. <laughs> Amerika. Ja. En dan uh, realiseer je dus even van... Ja, uh, Amerika zat dus even niet op Simone Avina te wachten. En dat betekent dat je gewoon hier, als je in Holland wat opgebouwd hebt... wil gewoon niet zeggen dat dat meteen doorgaat in Amerika. En dat je gewoon weer helemaal vanaf het begin verder, of, of, of ja, opnieuw ja. mag beginnen. Ja. Maar um, laat ik even beginnen met de vraag, wanneer kwam dat zingen? Uh, nou ja, als kind zong ik altijd. Ik ben opgegroeid in een muzikale familie. Mijn vader speelt prachtig trompet. en Mijn opa speelde accordeon en orgel. En dat mijn oma zong. En het schijnt dat mijn oudtante tante Aafje Heines is. Dat was een hele bekende Nederlandse zangeres ah, in, in vroegere het tijden. Het schijnt, zegt ze dan. Nou ja, ja. <laughs> het was zo. Ehm... <laughs> um, en uh, dus ik ben opgegroeid met muziek. Ik zong altijd met, met muziek mee. Ieder liedje van de radio kende ik uit mijn hoofd en vond dat ja. heerlijk. En toen was ik een jaar of zeventien. En toen zong ik mee met Eros Ramazotti. En uh, ik weet dat moment nog zo goed te herinneren. Want op een gegeven moment brulde mijn moeder, je zingt vals. Ja. En, uh, en dan ben je zeventien. En ik was, ik was eigenlijk heel onzeker. En ik werd altijd rood. En, uh, en op dat moment... Ja, dat kwam zo die binnen. Dus ik, uh, ik durfde niet meer te zingen als andere mensen mij konden horen. Nou, dat heb ik zo'n uh, zo tien jaar volgehouden. Natuurlijk wel in de badkamer. Als niemand thuis was, flink geoefend met Whitney Houston... met The Greatest Love of All. Dat was mijn <laughs> favoriete nummer. En later in de auto ook altijd nog meegezongen. Maar als andere mensen mij konden horen, dan stopte ik. Oké. Okay. En toen was het uh, 1998. En, en ik was in die tijd geëmigreerd met mijn uh, verloofde naar Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. Tuurlijk. Qua zij weg. Ja. Ja, en hij kreeg, uh, na vijf jaar kreeg hij een hersentumor. En tijdens zijn ziektebed, hij lag in een coma, voelde ik gewoon de behoefte om voor hem te zingen. Er was ineens die drang om voor hem te zingen. En um, dat ben ik gaan doen en we zagen dat hij rustig werd, dat zijn hartslag naar beneden ging. En, en nou ja, hij is na een maand is hij overleden. En toen is voor mij zingen echt mijn uitlaatklep geweest, mijn manier om. om al die pijn, die verdriet, die emoties die ik ervaarde... om dat via zingen echt gewoon uit te gooien. En Celine Dion, my heart will go on, was op dat moment een hit. Nou, dat paste natuurlijk helemaal. Ja. Dus die heb ik echt meegebruld met tranen over mijn wangen. En ja, zo is dat eigenlijk een beetje uh, begonnen. En, uh, want, want uh, het was heel veel informatie in één keer... maar ja. dan, dan uh, zit je dus in Nieuw-Zeeland en je, je, je verloofde is net overleden. En je bent bezig met dat zingen. Maar wat doe je ondertussen met je leven? Uh, Als je daar net met z'n tweeën bent gaan. Uh... Nou, wij woonden daar al vijf jaar. Oh. Uh, we waren wel net verhuisd van het Zuidereiland naar het Noorderheiland. 1200 kilometer verder. Dus het was inderdaad wel een nieuw zo. Huis. Ja. Een nieuwe. <laughs> nou, we waren aan het bouwen zelfs nog. En we hadden een stuk land gekocht daar. En, uh, ja. ah, het huis ja. was nog niet af. Toekomstplannen, ja. Heel veel toekomstplannen. En die gaan ineens. Ik was 26 toen hij overleed. Dus ja, je hele wereld uh, wordt, wordt onder je voeten weggeslagen. Um, want. Ik had, wij zouden gaan trouwen. Hè. Zes weken daarna na zijn overlijden hadden wij gepland dat wij zouden gaan trouwen. Dus dat ging ook niet door. Dus dat moest ik allemaal afzeggen. En ja, dat, dat is... Uh, op dat moment ben je alleen maar aan het overleven. Ja. Weet je, je gaat ook regelen. Op, ja. Nou ja, en, en, en maar zien te dealen met deze situatie en uh, de pijn die daarbij hoort. Maar je bleef wel daar? Ik bleef daar. Ja, dat voelde gewoon zo. Ik wilde gewoon... Uh, dat was mijn thuis. Ik voelde me daar gelukkig en... Uh, we hadden gewoon een heel mooi plekje. En, ja, het huis uh, heb ik verder afgebouwd uh, met behulp van, van mijn familie en, en nou ja, andere mensen. En dat was Nieuw-Zeeland was mijn thuis. Ik had ge nooit uh, enige twijfel dat ik, ik, dat ik terug zou gaan naar Nederland. Nee. nee, dat was voor mij eigenlijk heel duidelijk. Maar je, al, alle, op hele jonge leeftijd ook die kant op. Dus, uh, 21 was ik toen ik ging. Maar wat was het dat jullie daar... Uh... Ja, hij, wilde, hij wilde heel graag. En hij, jij ging mee in eerste instantie? Uh, nou ja, in eerste instantie had ik weerstand. Hij kwam van een boerderij, een veehouderij... en wilde die overnemen in Nederland. Nou ja, dat ging niet. Dus uh, toen zei hij van, nou, dan wil ik naar Nieuw-Zeeland. Want als jochie van zeven had hij iets met Nieuw-Zeeland gehad. Uh, dus ik had in eerste instantie van, ja, ik zit hier goed. En ik heb mijn paarden en mijn dieren en mijn familie. En ik hoef helemaal niet weg. En, uh, maar goed, hij had het zaadje geplant en we zijn op vakantie gegaan. Zes weken daar naartoe. En ik heb daar familie wonen. Mijn oom die was geëmigreerd toen hij 18 was. Dus uh, daar ook uh, wat familie bezocht en... Uh, ja, het bleek gewoon uiteindelijk zo'n bijzonder land dat ik, dat ik zoiets had van nou, we gaan. En de, wanneer werd bekend dat hij ziek was? Dat was in. Uh, even uh, even Kijk, we zijn in september verhuisd. Dus hij, nou ja, een maand voordat hij overleed. Dus uh, november 2000 en, ja, begin december 2000. En, of 1998. Wat gebeurde er? Uh, hij had wel al een tijd verschijnselen van, van hoofdpijn. En hij uh, vergat soms dingen. En hij was wat warrig en niet gemotiveerd en veel moe. Dus ik had wel zoiets van, nou, hè, wat is er met hem aan de hand? Maar ja, we waren net verhuisd, we zouden gaan trouwen. Er was een hoop uh, geregeld, dus ik dacht dat het daardoor kwam. En toen op uh, tweede kerstdag... Uh, wist hij niet meer te herinneren wat ik hem voor, voor kerst had gegeven. Hij zei dat hij een, een, een overal had gehad, maar hij, hij had een badjas gehad Dus toen, tegen vrienden. Dus toen begon ik mij wel ongerust te maken. En de volgende dag uh, was hij aan het spugen en hij, en hij had de hik voor een uur. En nou ja, We zijn naar, naar de EOBO gegaan en die gaven een pilletje voor de misselijkheid... en ja. een spuitje voor de hoofdpijn ja. en zeiden, ga maar naar huis. Dus ik heb mijn ouders gebeld en mijn moeder zei, dit, volgens mij klopt dit niet, ga maar naar het ziekenhuis. En dan ga je naar het ziekenhuis en dan duurt het nog, uh, zou het nog twee dagen duren voordat ze een scan zouden maken. En toen stond er, want het, was, het waren de feestdagen en de zondag zat het tussen. Mm -hmm. En toen stond ik erop van nee, ik wil dat het gewoon uh, morgen gemaakt wordt. En ja, dan word je verteld dat er een, uh, een hersentumor op zijn zit. Nou, dan uh, vinden ze hersenst, wat. Ja. Hersenstam zit uh, van drie centimeter. Ja, idioot. Ja. Ja. ja. En wanneer kwam dan het besef dat het uh, misging? Nou, pas toen hij doodging eigenlijk. Oh? Ja, want ik heb altijd uh, de hoop gehad. En ik, heb, ik ben een vechter, weet je. Dus ik had zoiets van, nou, we, hier, gaan we, hier redden we ons doorheen. We, hier komen we uit. Ik ga voor je vechten. Ik had ook uh, reiki gedaan en zo. En uh, nou ja, iedereen over de hele wereld was bezig met hem, hem energie te sturen en... Ik was eigenlijk dag en nacht met hem bezig. En mijn moeder en mijn broer waren overgekomen. En ja, joh, we, we, ik was een alternatieve geneeswijze uh, aan het zoeken. en Dus ik had echt zoiets van, uh, nou, ja. weet je, mijn vader had altijd gezegd... Simone heeft gouden handen, wat ze aanpakt, dat wordt een succes. Alle hens aan dek. Ja, dus ja. ik denk, nou, dit, uh, dit gaat ook lukken. Dus op het moment dat hij doodging... Dan, toen voelde ik mij zo boos, van potverdorie, ik ben zo voor jou aan het strijden geweest. En jij gaat gewoon dood, hoe kun je dit nou maken, weet je wel? Het kan toch gewoon niet? Nee, Maar ja, het kon wel. Het kon wel, ja. ja. Waar is hij begraven? Hij is gecremeerd in ja. Nieuw-Zeeland. En we hebben zijn as uitgestrooid over zee, zodat hij, hè, waar ik ter wereld dan ook zou zijn, dat, dat ik gewoon de verbinding met de zee zou ja. hebben. En wanneer kwam het punt dat je terugging? Uh, dat was in 2000, toen uh, ik ben met uh, kerst 1999 ben ik teruggegaan... Om, om kerst bij mijn ouders te vieren. En uh, ik deed toen mee aan een talentenjacht, won die. Uh, heb met mijn vader wat opgetreden en vond dat zo leuk. En ik kwam terug in, uh, in Nieuw-Zeeland. En ik voelde gewoon binnen, binnen no time, was het, uh, ik geloof binnen drie dagen... van, hé, hey, dit boek is uit. Het is tijd om terug te gaan naar Nederland. Dus ik heb alles verkocht en mijn hond en mijn kat meegenomen. En ben in april 2000 ben ik teruggekomen naar Nederland. Ja. En wat ben je toen allemaal gaan doen? Uh, nou, toen is dat, dat zingen begonnen. Hè? Toen heb ik dus in Nederland uh, yeah. meer talentenjachten meegedaan. Maar daar kun je zeker in het begin je geld niet mee verdienen, toch? Nee, dat klopt. <laughs> uh, nou, moet ik even terugdenken. Wat ja. ik, in, wat ik heb, in, wat ik ik heb zoveel <laughs> gedaan, joh. Ik heb, ik heb echt van alles ah, gedaan. Oh, nee, ik, zat, ik oh, heb in een brasserie gewerkt in die tijd. Ah, okay. Ik heb debiteurenbeheer gedaan. <laughs> ik heb uh, in een restaurantje gewerkt. Ik, uh, van al dat soort dingetjes. Gewoon ja. om weer... Nou ja, in het systeem uh, opgenomen te worden en weer aan het werk te zijn. En ondertussen ben ik uh, met mijn zangcarrière bezig gegaan. Nou, dat ging uh, hartstikke leuk. Ik had uh, kleine theaters uh, zaten vol. en uh, Ik gaf dus ook concerten niet zozeer om te entertainen, maar meer om... Ik heb een cd gemaakt, die heet The Journey Through My Soul. En Die gaat dus over het, de reis die ik door mijn ziel gemaakt heb na het overlijden van mm. Nico. En vooral, he, ook de pijn kom je tegen, de wanhoop, de frustratie. Maar ook, hoe kan ik hieruit komen? Hoe kan ik vaarwel zeggen tegen die tranen? Hoe kan ik mijn dromen wagen maken? Mijn leven weer op orde krijgen? En uh, het was ook mijn verlangen om... Ik had dit meegemaakt. En ik wilde ook heel graag uh, een inspiratie zijn voor anderen. Van, hé, hey, hoe kun jij... Met ook iets wat je meemaakt, wat gewoon heel pijnlijk is. Hoe kun jij ook je, je leven weer vormgeven? Hoe kun jij je dromen wagen maken? Dus daar waren mijn concerten eigenlijk altijd op gebaseerd. Ja. Zullen we even naar iets van jou, van jouw cd gaan luisteren? Dat we ook, een, een, nou, ik wil zeggen een beeld, maar dat we ook een geluid hebben. Is het goed. Uh, van jouw album komt You Are So Beautiful. You are so beautiful to me. Simone Awina van haar album Home. En Simone zit naast mij, want zij is dit uur te gast tijdens de nacht van uw leven, waarin mensen in een uurtijd even hun hele leven samenvatten. En ik vind het wel grappig. Ik heb dus het album in mijn handen, allemaal covers, allemaal liedjes die je ooit dus gekozen hebt. Van nou, die liedjes zou ik heel graag op een album willen gaan zetten. Dan ben je te gast bij Radio 1, en dan zeg je, nou, dan wil ik graag toch, want als ik dan moet kiezen. Trek 4, dus wat is het dan met dit nummer dat je dat het liefste hoort uh, op dit moment? Nou, dit, deze nummers zijn heel specifiek uitgekozen van het hele album. Want uh, hij gaat over, uh, om even naar een ander deel van mijn leven te gaan... over de ja. pelgrimstocht die ik naar Santiago de Compostela heb gemaakt... toen het helemaal niet goed met mij ging. En daar heb ik een boek over geschreven, dat heet Ik ga op reizen en laat achter... En ik ben na die tocht thuisgekomen. En vandaar ook de titel Home. En alle nummers die op deze cd staan... die uh, hebben onderweg een betekenis voor mij gehad. Ik heb ze gezongen, zoals bijvoorbeeld You Are So Beautiful. In een kleine herberg uh, heb ik om tien uur... als alle pelgrims in bed lagen en het licht uitgingen... heb ik ze in slaap gezongen. En daar is dan You Are So Beautiful uh, voor, weet je, gewoon... Uh, um, niet meer kijken naar hoe iemand, hoe iemand eruit ziet... maar het innerlijke ontmoeten. En dan is daar, daar schoonheid in, in een ieder. Ja. En mijn verlangen ook dat een ieder mag ervaren... hoe mooi je eigenlijk bent. Weet je, jullie hadden het net over tanden en zo. Ik heb hartstikke scheve tanden. Ja. Maar mannen nou, ook, dan we, we ook. dat ja. <laughs> uh, maar wel mee. Oh, ik je, zie een scheve ja, nu. Ja, ja, ja, ik ja, zit ja, te kijken, zo, zo, ik sta helemaal niet scheven. Er ja, staat één Er staat hier ook eentje scheef, hier Ik constateer nu dat mensen van zichzelf denken dat hun tanden schever zijn dan dat ja. ze zijn. Nou, moet Klopt. je die van mijn man zien? Die ik zijn nog schever. naar de maar tanden je, van wat, je man kijken. Maar weet je wat het is? Het, het maakt wie ik ben. Het zijn mijn tanden. En het klopt voor nou, mij. Ja, Het is wel heel <lacht> makkelijk gedacht. Want ja, het is radio. Maar je, je, je, hoe zeg ik het? Je ziet er nogal appetijdelijk uit. Dus dan is zo'n scheve tand, natuurlijk. Natuurlijk uh... kan ik mij heel goed voorstellen <lacht> dat mensen uh, um, daar moeite mee hebben. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik bedoel, ik heb ook mijn eigen <lacht> dingen waar ik, waar ik last van heb. Ja. Um, nee, maar, maar ik begrijp wel wat de, je. De bedoelt. schoonheid ja. van binnen en de ziel ontmoeten en, en ontmoeten wie. Vanuit het hart en niet vanuit de ogen. Dat is een hele andere ontmoeting. Dus daar is You are so beautiful uh, voor. Maar uh, ja, er, er komen heel veel vragen in me op nu. Maar laat ik heel even naar die. Want het verhaal van de Pelgrimstocht, daar, dat leidde je in met toen het even niet zo goed met me ging. Ja. Nou waren we in, verder in het we zijn niet chronologisch bezig nee. dit uur. Maar, <lacht> maar we zaten in het verhaal van jouw leven, dat je eigenlijk uh, uh, uh, terug was in Nederland, en dat het eigenlijk best wel goed ging. Ja, klopt. Dus, uh, dus welk stukje heb ik nu gemist? Nou, ja. uh, het stukje uh, dat ik dus de het verlangen kreeg om naar Amerika te gaan, ja. die droom, hè, die optredens daar. Uh, het probleem is, ik had gewoon een grote droom. Ik had gewoon Mensen zeiden tegen mij van, uh, toen ik ook, ook in Hollywood gewonnen had, oh, je gaat heel groot worden, en je gaat beroemd worden. En ik zat net in de hele muziekindustrie, ik, had daar, ik wa was daar heel onbekend mee, en je gaat mee <coughs> daarin. En uh, dus ik denk, nou ja, dat gaat dan wel gebeuren als mensen dat zeggen. Dus je gaat met een hele grote droom heen. En ik had stiekem gewoon van Celine Dion, nou misschien gaat die met pensioen, weet je? Yeah, yeah. Simona, Vina in Las Vegas. Nou, wel in ieder geval meteen een grote droom. Ik had een yeah. hele grote droom. Mijn yeah. vader heeft altijd gezegd, als je, weet je, nou ja, Gouden je moet, ja, ja, je moet groot dromen. <laughs> dus, uh, dus die had ik. En het probleem met grote dromen is, het is heel fijn om dat te hebben. Alleen. Uh, ik mocht ook realiseren dat je gewoon kleine stapjes mag nemen om dat te bereiken. Maar ik, heb altijd, ik ben altijd heel impulsief geweest, en uh, nu en uh, snel. En dus ook dat had ik verwacht, nou, dat gaat gewoon heel snel. En als dat dan niet gebeurt, en als er vijf mensen zitten... en de volgende zitten er, er tien mensen... en dan zitten er, natuurlijk heb ik ook wel wat meer gehad... en grotere optredens en zo, maar niet die zaal vol. Dus dan was het eigenlijk iedere keer een teleurstelling. Ja. En uh, ik heb al mijn geld erin gestopt... Um, ik ben financieel raakte ik helemaal uh, nou ja, ja, blut. Op een gegeven moment is het op. Ja. Is het op. Emotioneel raakte ik, weet je, iedere keer weer optimistisch blijven. Iedere keer weer tijd en energie en ik, ik, ik, ik zit er gewoon heel veel in. Iedere keer weer opnieuw die drive vinden, opnieuw proberen. Um, ik, uh, ik werd op een gegeven moment gewoon moe en ik, uh, ik zat tegen een burn-out aan. Ik huilde veel, ik sliep slecht, ik uh, ik wist niet meer verder. Ik had ook zoiets van, nou weet je, ik kap gewoon met zingen. Ik, uh, ik laat dit gewoon helemaal los. Ik ga wel tomaten plukken of zo. Uh, ik ga gewoon wat anders doen. En, uh, en ik gaf op dat moment uh, zou ik een concert. Was ik terug in Nederland om een aantal concerten te geven. En ik uh, belde s'morgens op naar die locatie. Ik zeg, weet je, ik heb gewoon niks te bieden. Ik wil het annuleren. En toen zei ze, ja, maar dat kan niet zomaar. Ik bedoel, je, hey, je bent geboekt, mensen staan, ja. hebben gereserveerd... je kan niet zomaar annuleren. Maar ik zeg, ik heb gewoon niks te bieden op dit moment. Ze zegt, nou, sorry, we willen dat je komt. Nou, dat is een heel groot geschenk geweest. Want dit was in Ophodepijl in Schiepluiden. Pracht... Waar? In Ophodepijl. Op ja, het is een prachtige locatie, een omgebouwde kerk. Er uh, worden allemaal bijzondere evenementen gehouden. En... Uh, dus ik kwam daar, ik heb het concert ging uiteindelijk hartstikke goed... want op het moment dat ik op het podium sta, dan krijg je die kracht... en dan wordt het even goed mooi. Maar na afloop zat ik met de eigenaren te kletsen... en ik zei nou, dat het gewoon echt niet meer met me ging. En toen zeiden zij, weet je, wat jij misschien moet doen... is gaan wandelen naar Santiago de Compostela. Zij waren vier jaar al geweest achter elkaar. En ze zeiden, weet je, gewoon helemaal weg van alles... alleen maar met je rugzakje op, lopen, lopen, lopen. Tijd voor jezelf. Dus uh, nou, dat leek mij ook wel een uh, goed idee. En uh, niet veel later uh, ben ik vrij impulsief vertrokken naar Saint-Jean-Pierre-de-Port. Dat is de voet van de Franse Pyreneeën. En ben ik begonnen aan een tocht van 800 kilometer. En uh, ja, die heeft gewoon mijn leven veranderd. Die heeft het echt helemaal... Ik, weet je, Tijdens zo'n tocht ben je alleen maar bezig met basisbehoeften. Dus uh, waar slaap ik? Mm -hmm. Wanneer eet ik? rust houden, wandelen, voor de rest niets. En um, ik ben gaan lopen, ook met de intentie van... ik wil alles loslaten wat niet meer bij me past, wat mij niet meer dient. En het fijn is van het zetten van een intentie, heb ik ervaren... dat je dan iets in beweging zet. Dus ik kreeg signalen op mijn pad, een slak wat mijn pad kruist... en me hielp herinneren dat ik het rustig aan mocht doen. Um, mensen die mij dingen duidelijk maakten, die spiegels voor me waren. Uh, ik kwam mezelf tegen, ik kwam mezelf enorm tegen. Ik kreeg bijvoorbeeld blaren en ik kon ze, die gingen ontsteken. en uh, Ik kon zeven dagen niet lopen, dus ik zat vast op één plek. Mm -hmm. Nou, dat was, dat was een groot geschenk. Ik vond het vreselijk, want al die lieve mensen die ik ontmoet hadden... Die, die liepen door en ik bleef alleen achter. En ik wilde ook graag verder, ik wilde mijn doel bereiken. En dan nou zat ik daar, in die herberg, in Burgos. En... Op dat moment realiseerde ik mij gewoon van... jeetje, ik zit eigenlijk nooit stil. Ik, ik hop van de ene plek naar de andere plek. Ik ben altijd maar bezig met, met nieuwe dingen. En een uh, andere uh, inzicht wat ik kreeg was... dat ik eigenlijk verslaafd was aan piekervaringen. Dat ik steeds nieuwe uh, ervaringen nodig had van hey, extreem. En dan heb ik het niet over extreme als... Een als, uh, als puntje jumpen. Nee, dat nee. niet. Maar wel nieuwe reizen... Uh, nou ja, de bergen ingaan met de rijden... met de dolfijnen zwemmen. Nou, noem maar op. Ik heb al die dromen vervuld, alles moeten doen. Ja. ja, het gevoel, nou, niet moeten, maar echt zo van: ik wil geleefd hebben. Ik wil dat allemaal ervaren hebben. Want als mijn tijd is om dood te gaan, dan wil ik dat allemaal. Wil ik het gevoel hebben dat ik geleefd heb. Kwam dat ook doordat je zo opeens die verloofde kwijtgeraakt ja, was? Ja, ja, absoluut. Toen had ik echt zoiets van. Uh, uh, weet je, ik, ik, uh, het is aan mij om mijn leven te creëren. En ik wil nooit meer van iemand afhankelijk zijn voor mijn geluk. Mm -hmm. uh, dus uh, ik ben allemaal dingen gaan doen die ik wilde doen. Achteraf gezien, ook tijdens die tocht kwam ik daarachter... was ik eigenlijk ook een beetje aan het vluchten voor die pijn. Want als je maar altijd bezighoudt met allerlei dingen... dan hoef je niet naar binnen te gaan om die pijn werkelijk te ja. ervaren. En daar kwam ik tijdens die tocht achter van jeetje, ik ben eigenlijk altijd maar aan het rennen geweest. En uh, nooit stilgezeten, met mijn pijn uh, contact gemaakt op die manier. Natuurlijk had ik dat ook wel gedaan, maar niet in het diepste. En uh, tijdens die tocht kom je daarmee in contact. En dat is, dat is gewoon zo mooi, weet je. Ik verlangde... Zo naar liefde. Ik wilde zo graag mijn maatje weer ontmoeten. En nou, ik ben echt wanhopig op zoek geweest naar mijn maatje. Online dating, ik heb het allemaal gedaan. Ik, eh, iedere keer als ik weer op in de vliegtuig stapte... dan keek ik rond van zal hij hier zijn? Zal, hij, zal ik hem daar vinden? Is dit hem? Gewoon wanhopig. En um, tijdens die toch kwam ik er bijvoorbeeld achter van... ja, ik, ben, ik verlang wel zo naar die liefde... maar ik heb eigenlijk wel een muurtje om mijn hart geplaatst... om mij te beschermen voor de pijn... Uh, want het is niet alleen Nico die uh, overleed. Ik heb na Nico uh, ontmoet een nieuwe man. Een, een half jaar later, een Nieuw-Zeelandse man. Jason was zijn naam. En hij kreeg na een half jaar kreeg hij een auto-ongeluk. En nou ja, overleed ter plekke eigenlijk. Dus dat was een precies, of precies ja, in dezelfde maand als dat Nico overleden was. Hij lag op dezelfde afdeling. Ja, dat was Ja. Dus dan. Het is wel. De, want je. je... Soms klink je bijna zweverig en meteen ga je dan keihard weer met twee voeten op de grond. En uh, zo is het ook een beetje tegenstrijdig van, dat je zulke verschrikkelijke dingen met een glimlach vertelt. Nou, uh, uh, weet je, dat is veertien jaar geleden en ik heb, het, ik heb ermee gedeeld en ik, uh, dat ik het met een glimlach vertel... Uh, nou ja, je denkt ja, misschien no. ook gewoon aan de goede dingen. Ja, ja, Juist, weet je, ik, ik heb ook ervaren wat. Het, toen kon ik daar absoluut niet zo over praten, want dat is gewoon. Dat is, dat is zo heftig. Too much. Dat, ja. dat ik. Uh, ik heb dat ook weggestopt. Ik heb daar ook tijden niet mee gedeeld. Dat was te veel, want ik was nog niet eens klaar met het rouwen over Nico. Of mm. Ik werd alweer verliefd, dus dat was heel verwarrend. Uh, dan gaat hij ook dood. Nou, dan, dan. Dan weet je gewoon niet hoe je verder moet. Uh, de, op dat moment denk ik ja weet je het is dus aan mij om mijn leven te creëren en ik ga nooit meer van iemand afhankelijk worden klaar mm -hmm. um, nu achteraf nu ben ik veertien jaar verder en heb ik een geweldige lieve man in mijn leven ja want hoe ben je bij die gekomen. man met die scheve tanden gekomen <laughs> ja, dat is iemand nou Ime. dat is ook weer een heel bijzonder verhaal eigenlijk want um, het ik... gaat wel goed met jou, hè, Ime. Ja, ik zou me toch een beetje zorgen maken. Oh, ja. Vanwege die geven al, al, nee, al die, Al die mannen die jij verliest. Dat is het heel veel plezier. Uh, ja, nou, Ime is echt de perfecte man geweest. Die, hij is dus ook therapeut van, uh, van beroep. En uh, hij heeft mij zo mooi kunnen uh, begeleiden in het weer, het weer openen van mijn hart. Want dat was gewoon mijn probleem. Ja. Ik kon mensen toelaten, um, tot op een, een bepaald niveau... maar echt diep toelaten, dat kon ik niet meer. En zo, tijdens zo'n tocht realiseer dan dat, je, dat ik een muur om mijn hart had geplaatst... en dat daar dus het verlangen was om um, weer, weer die liefde te ervaren die ik gekend had... en tegelijkertijd die angst die daarbij zat... Ja, want ik maak een grapje. Ik zeg, uh, gaat het wel goed met iemand? Maar, maar ik, ik, ik ben serieus, ben je niet de hele tijd bang dat er iets met hem gebeurt? Uh, in het begin van onze relatie was ik daar zo bang voor. Ja, echt. Maar, maar de zo kans is natuurlijk bang. eigenlijk nou. relatief wel heel klein. dat het. het er Weet je, je uh, ik hoop echt in het diepst van mijn hart dat dat me gespaard ja. blijft. Ja. ja. Maar um, uh, ik, ik vraag me dat altijd een beetje af bij mensen die heel verliefd zijn en die iemand verliezen. Uh, als je niet over wil praten moet je het zeggen hoor. Want ik wil het je ook niet <laughs> zo moeilijk maken. Maar uh, als je iemand verliest waar je echt heel erg verliefd op bent. Um, uh, uh, of je dan in een nieuwe relatie niet steeds denkt van... ja, maar was hij niet eigenlijk mijn grote liefde? Uh, gelukkig zaten daar genoeg jaren tussen. En genoeg jaren van alleen zijn. Mm -hmm. uh, mm. Ik schiet er even vol. Ja, wat niet heel raar is natuurlijk. Na ja, nou, dit soort uh, ontboezemingen. Heb je water? Ja. Zullen we heb... even nee. een tijdje voor een slokje water? Is het heel raar om nu uh, Eva Cassidy te, te draaien? Of komt het eigenlijk heel goed ja, uit? Ja, het komt heel goed uit. Mooi, kun jij even dus... op adem komen? You take my breath away. Heel toepasselijk.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 Too good to Hier te praten met Simone Awina. En uh, uh, wij draaiden uh, Eva Cassidy en You Take My Breath Away. En terwijl ik zat te luisteren dacht ik, het is, wel, het is wel jouw stijl, Simone. En toen wees jij me erop dat de cd voor jou, die ik voor mijn neus heb liggen... dat daar inderdaad, uh, Trek 12, in jouw uitvoering staat. You Take My Breath Away. Maar het is een prachtig nummer, hè? Ja, is het? ja. ja echt zo'n mooi nummer. Ja ook heel mooi in de, in de uitvoering van Eva Kessel, moet ik zeggen. Um, uh, ja, we zaten midden in het verhaal. Jij vertelde dat je twee mannen in je leven verloor... en daarna verder ging en uh, de nieuwe man tegenkwam. Uh, en wat gebeurde er in die tussentijd... Die toch, naar Santiago. Ja, want die, die, die, hadden we, uh, die kwam daarna inderdaad, mm -hmm. toen je er echt even helemaal aan toe was. Ja. Uh, er er uh, waren een hele hoop nieuwe inzichten die uh, daar voor jou... Uh... Oh ja, dat, uh, eigenlijk zaten we daar in het hele verhaal. Dat ik me afvroeg dat ook in dit verhaal klink je soms heel zweverig. Ja, ja Met, dat uh, kan. Met mensen die spiegels zijn en ja, uh, een slak die jou duidelijk ja. maakt dat je... Ja, is het zweverig of is het misschien heel aards? Ja, dat klinkt heel zweverig. Maar nee, toch maak je de hele tijd dan die stap naar van... Ja, nee, maar het moet wel... Uh, Weet je, uh, ik ben heel, uh, uh, heel aards. En tegelijkertijd uh, heel open uh, voor... Uh, ja, en sommige, sommige mensen vinden dat het misschien zweverig. Um, ik vind het heel realistisch voor mij. Als ik naar jou kijk en, en uh, ik heb een gesprek met jou bijvoorbeeld... en ik hoor wat dingen over jou, dan... dan zegt dat ook iets over mij, weet je? Het is, uh, uh, um, we zijn allemaal spiegels van... Voor mijn gevoel zijn we allemaal verbonden met elkaar. Zijn we, zijn we allemaal druppels in de oceaan. Maar we zijn wel één oceaan. En dus in die zin... ja, Voor sommige mensen is dat misschien hartstikke zweverig. Um, ik vind het fijn om, om te voelen dat het niet om mij gaat, maar dat het om het grotere geheel gaat. Dat het grotere geheel gewoon veel belangrijker is... dan alleen ik. Jaar heb ik in een ik-wereld geleefd hoor. Echt waar. Want nou ik zo... ja, als je de showbiz-wereld in wilt... Ja. dat is nogal een ja, ik Ik had is... erkenning nodig. Ik, had, ik wilde beroemd worden. Ik vond applaus heel fijn. Uh, zie mij, weet je. En, en daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. En, en waar het uiteindelijk werkelijk om gaat is... zie mij, zie dat ik besta. Dat ik iets beteken in deze wereld. En willen we dat niet allemaal? Dus uh, voor mij... Uh, dat stuk heb ik helemaal achter me, achter me gelaten. Dat door ook door die tocht en juist door al die, die uh, dieptepunten. Um, realiseer je waar het eigenlijk werkelijk om gaat. Waar het leven werkelijk om gaat. En is dat, dat zweverig? Ja, voor mij is dat de essentie van mijn bestaan. Uh -huh. um, waar gaat het leven over? Wie ben ik? Wat, wat kan ik bijdragen aan. Uh, aan deze wereld een betere plek maken, bijvoorbeeld. Dat vind ik dingen die ze heel belangrijk. En, en daarvoor ben ik heel bereid om naar mezelf te kijken. En wat ik in mezelf mag veranderen om mijn omgeving, mijn leefsituatie, een stukje beter te maken. Ja. En hoe doe je dat nu? Um, nou, toch vooral heel veel oude patronen en overtuigingen op te ruimen. En daar is een relatie geweldig voor, want die spiegelt dat prachtig. Ik bedoel, die laat je heel mooi zien, de stukken die, die, waar je in vast zit. Hoe je reageert doordat je in een bepaalde familie opgegroeid bent... en die reageren zo en reageer jij automatisch ook zo. Maar is dat eigenlijk wie je bent en wil je zo eigenlijk reageren? Of is er ook een andere manier? Mijn man is... is Echt een super lieve man. Die dingen gewoon op een hele andere manier benadert. En, en zegt. Waardoor ik. En zijn kinderen ook. Weet je, hij heeft twee kinderen van, van 18 en 20. En zoals die jonge mensen in het leven staan. Denk ik, wauw, dat leer ik nu, nu ik 40 ben. Weet je. En zij komen ja. al moment met de manier van. Oké, okay, hoe kunnen we een oplossing vinden die voor iedereen gaat werken? In plaats van denken. En dan denk ik. Oh, wauw. En ik wil mijn, mijn zin door ja, Weet je. Ging wel. Je eigenlijk doen zoals ik het wilde. Ja, ja, ja. ja oh, nou, dat, wat ik mooi. heb 12 jaar ja. alleen geleefd. Dus ik mocht echt dat hele stuk leren. We gingen samenwonen. Zij wonen ook bij ons. en Ik kwam mezelf daar zo in tegen. Maar het fijn is dat je dan gewoon van een... ik-gecentreerd leven gaat... naar een familie-gecentreerd leven. En dat familie-gecentreerd leven... dat mag dan weer naar een wereldgecentreerd leven. Van oké... Okay, als ik, als het goed gaat met mij... als we dat allemaal realiseren... dat als het goed gaat met, met, met ik, met mij... Gaat het, kan het ook goed gaan met jou. Of als het goed gaat met jou... dat is eigenlijk het allerbelangrijkste... Gaat het ook goed met mij? Ja, maar want dit is dus zweverig. Ja, dat voor sommige mensen misschien wel. Uh... Nee, het niet, nee, het is niet eens zo... zo nee, dat is zweverig is ook uh, oneerlijk om te zeggen. Maar het is meer... dat Het, het klinkt uh, Nou ja, nee, maar het is, jij hebt je erin verdiept. Dus voor jou is het heel duidelijk. En voor mij is het... Uh, um, behoeft het meer uitleg, zeg misschien is het zo gewoon wel, wel goed genoeg. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe je aan die man komt. Ja, dat is zo'n leuk verhaal. Niet op, die, uh, niet op die reis, daar was je al nee, van terug. Nee, want ik had natuurlijk ook gehoopt... dat ik hem op die reis zou ontmoeten. Toch stiekem <laughs> nog steeds op zoek. Toen op die reis wel. En Daar heb ik ook iemand ontmoet, die, daar oh. had ik wel gevoelens voor. Maar dat bleek gewoon uiteindelijk helemaal niet over dat te gaan... maar gewoon over... Liefde in de grootste zin van het woord. Weet je, liefde voor je medemens. En, uh, dus dat was hem helemaal niet. Uh, en aan het einde van die tocht voelde ik. Toen zat ik dus in Finisterre, dat is dan het einde, dat is. Het, dat noemen ze dan de Oude Wereld, dat is waar de Atlantische Oceaan het, het, het, het Europese land ontmoet in Spanje. En <coughs> daar kijk je dan. <coughs> Nou, de ondergaande zon. En dat is dan zeg maar het eindmoment. En daar stond een stelletje elkaar te kussen. En normaal gesproken zou ik dan zo'n weemoed voelen. En dat wil ik ook. En verlangen, hmm. verdriet. En nu keek ik daarna. En nu voelde ik gewoon, weet je, het is goed. Het is oké. Okay. Ik heb nu iets veel belangrijkers gevonden. En dat was mezelf. Um, dat in eerste instantie is dat gewoon veel belangrijker... Dan, dan het afhankelijk laten zijn van een andere persoon in jouw leven... om jouw liefde te geven. Dus, uh, maar voordat ik aan die tocht begon, uh, was ik dus bij mijn ouders... En om concerten te geven in Nederland. En ik heb altijd paard gereden. Paarden zijn, zijn mijn andere grote liefde. En ik had weer het verlangen om te rijden. Dus mijn moeder zei, nou, de buurvrouw heeft een, uh, een brommerongeluk gehad. Die kan niet rijden, misschien kun je op haar paard rijden. Dus ik was bij haar in de bak aan het rijden... En Ima is fysiotherapeut, onder andere. En die komt aan huis bij haar om haar te behandelen. En die ziet oh, mij rijden. een ongeluk. Ja. ja en ja. hij ziet mij rijden op dat paard. En dat komt zo diep binnen bij hem. Alsof Cupido zo zijn pijltje even afgeschoten had. En hij heeft dus tien minuten staan kijken. Ik heb niks gezien, want ik was gewoon helemaal geconcentreerd met paard bezig. En toen heeft hij dus gezegd zo van, uh, nou, uh, tegen de kosmos of uh, hoe je het ook noemen wilt. Als deze vrouw op mijn pad mag komen, dan zou ik jullie zeer dankbaar zijn. En toen heeft hij het losgelaten. Ja, want jij ging die tocht nog maken. Ja, dat wist hij niet. Nee. Maar... Uh, uiteindelijk heeft hij dus van mijn buurvrouw gehoord dat ik die tocht ging maken. Ik schreef stukjes voor de krant. De, de, die knipte zij uit voor hem, want hij heeft jaren de Pyreneeën de wandeltocht gemaakt. Gemaakt. Dus ze zag wel een, een, een link, een link ja. daar. En, uh, en toen, op een gegeven moment, hoorde hij dat ik weer terug naar Amerika ging. Dus dat is iets van, nou ja, ik laat het, ik laat het los. En uh, toen kwam mijn moeder in zijn praktijk. Mijn moeder had last van haar heup. En uh, nou, hij voelde van, zo hm, bijzonder. En uh, toen, op een gegeven moment, kwam mijn vader in de praktijk. Ja. Die had last van zijn de familie. Werkte wel mee. Ja, ja, ja, ja. Ja. In deze match. En toen kreeg hij dus te horen dat ik weer terug kwam uit Amerika, dus dat nou, je ze komt weer dichterbij. En met Kerst zat ik, dit was dus. Uh uh, 2008, ik kwam terug in uh, uh, begin november 2008 en met kerst had ik echt nog huilend aan de kersttafel, want mm -hmm. iedereen had zo'n maatje. Oh, en, en, en ik zat er helemaal ja, alleen, ja, ja. ik vond het vreselijk <laughs> en ik wilde zo graag mijn maatje. En nou ja, toen uh, uh, kreeg ik in januari last van mijn heup ja, en uh, mijn, fijn, ouders... Ja. <laughs> ja, mijn ouders. Je ja. voelt er wel aankomen. Mijn ouders zeiden, op het dorp zit een goede oh, fysiotherapeut ja. die doet veel meer dan alleen fysiotherapie. Uh, oh, <laughs> Wacht even hoor, die doet meer dan. Oké. Okay. Ja. ja. die nou doet ja, het inderdaad. We, ja. op meer op de, dat hij ook met energie werkt en zo, Precies. op dat gebied. Ja. Dus ik maakte een afspraak met hem. En uh, ik heb uh, tien behandelingen van hem gehad. Hij heeft niets gezegd. Maar hij wist meteen dat jij. die Ja, van het hij wist paard was. dat. Ik dat had het was. Wel. Hij zit aan de andere kant en denkt van het ging toch over haar leven. Gaan we even over iemand. Ja, en uh, nou ja, uiteindelijk uh, had ik nog één afspraak staan uh, over twee weken. En het ging hartstikke goed met mijn heup. Dus die belde ik af. Maar ik vond het wel ik vond het een bijzondere man. Dus ik zei wel tegen hem van uh, goh als je zin hebt om een keer een kopje koffie te drinken of te wandelen of zo. Hij zegt, ik denk dat we elkaar wel vaker gaan zien. En toen was het toevallig, ik kreeg dus uh, in die tussentijd last van mijn nek. En op, ik belde hem dus op van kraak jij ook? Want normaal gesproken hielp dat tegen hierop Hij zegt nee, ik, ik uh, kraak niet. En dat bleek dus, ik belde precies op het moment dat die, eigenlijk, dat die afspraak stond... dat ik die, die ik dus af had Ach. gezegd. Dus dat was ook wel heel bijzonder. Yeah. Maar toen zei hij van nou, ik moet je nog wat vertellen. Ik mag je eigenlijk niet meer behandelen, want... En toen kwam dus dat hele verhaal oh. van dat paard. En toen had ik echt zoiets van... He? Nou, nu heb ik heel veel vragen. Dus, ja. dus toen is hij langsgekomen en uh, ik heb al mijn vragen kunnen stellen. En ja, toen zijn we dat pad gaan bewandelen, heel voorzichtig. En hij heeft je eigenlijk na die tocht ook nog weer meegenomen, als ik het zo hoor. Ja, ja. ja absoluut. Want uh, tijdens die tocht is er heel veel duidelijk geworden. Maar dan eindigt zo'n reis, zeg maar, in Finasteren. Maar daar eindigt het niet, want er begint gewoon een nieuwe reis. En die gaat dieper. Eigenlijk nog. En wat ik door mijn relatie met Ime... In het begin durfde ik het ook. Kon ik het geen relatie noemen. Ik had echt zoiets van, nee, relatie is niet. Het is een ontdekkingsreis. Mm -hmm. Om maar veilig... Uh, oh, oh, ik kon dat nog niet aan. Dat nee. ging me gewoon te ver. En hij was zo lief en geduldig. En er heeft het alle tijd gegeven. En beetje bij beetje kon ik... Ik heb best in mijn relatie met hem heftige ervaringen nog gehad. Dat dat dus de oude pijn weer nog een laag dieper naar boven kwam. Want je gaat steeds... Mensen zeggen wel eens van... heb je dat nou nog niet verwerkt? Nou, nee. Je gaat steeds een laagje dieper. En, en uiteindelijk, weet je wat ik net ook al zei... toen het nummer gedraaid werd... het blijft altijd een gevoelig plekje. En er zijn momenten... dan kan ik er heel makkelijk over praten. En dan heb ik het gevoel... Hey, ik heb het gewoon hartstikke goed verwerkt. En er zijn momenten... dan wordt er weer iets iets aangeraakt. Ja. En dat blijft. Ja. In, in, in. de komt er weer een nieuwe situatie. En dan... dan dat. Ja, dat raakt dan weer iets aan. Maar dat is juist fijn, vind ik. Want door het aanraken krijgt het ruimte. En kun je het nog meer ja, helen. En kun je weer meer in contact komen met wie je eigenlijk bent. Voordat dat al die ja. ervaringen uh, plaatsvonden. Oh, maar dat impliceert een beetje dat je die... Ja, het is misschien een hele stomme vraag. Hoor. De excuses vast. Maar uh, ja, ik geloof namelijk heel erg dat alle slechte ervaringen je uh, wijzer maken. Ja. maar nu je, uh, natuurlijk klinkt het ook zo dat je nu denkt van ik had het niet mee willen maken. Nou, weet je dat zelfs dat kan ik nu anders zeggen. Uh, het, uh, ik hoop het nooit meer mee te maken. Ja. Laat ik dat vanuit het diepste van mijn hart ja. zeggen, want het is, het is zo pijnlijk geweest. Alleen. Ik kan ook de geschenken zien die het gebracht heeft. Als die mannen niet waren overleden... had ik nu iemand niet ontmoet. Um, had ik um, mijn stem misschien niet ontdekt. Hè? Had ik niet gezongen. Had ik niet die reizen gemaakt in Amerika die ik ja, gemaakt heb. Dus, dus ja. dat heeft iedere uh, moeilijke ervaring. daar zit ook een geschenk in. En ja. dat vind ik dus dan de uitdaging. Wat is het geschenk hiervan? Want je kunt in de negatieve blijven hangen. Maar wat brengt dat jou? Je blijft gewoon in die spiraal van pijn zitten. Ja. En als je kunt kijken. Als je de... Het is niet, niet oké okay om die pijn weg te drukken. Want die, als je die wegdrukt, dan kun je ook nooit meer dan. dan, dan... Nou ja, wat ik zei over dat muurtje om mijn hart. dan kun je ook die liefde. of die andere ja, dingen niet toelaten. Die we... Nee. Maar jij klinkt een beetje alsof je jezelf. dus inderdaad nog steeds aan het ontdekken bent. Absoluut. En ben ik even benieuwd. Want je hebt dus ook die twee kinderen. die bijna volwassen. of eigenlijk eentje, geloof ik, zelfs volwassen ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, kinderen erbij ja, ja, ja, ja, ja. gekregen. Hoe, hoe gaat dat? Nou, dat was in het begin heel lastig. Ja. Uh, nou heb ik het voordeel dat het echt schatten zijn. Echt, want ze zijn superlief. Ze zijn, zijn goed heel opgevoed, natuurlijk. Ze zijn heel goed ja. opgevoed. Ja, echt waar. Het zijn gewoon hele mooie, bewuste kinderen. Waar is hun moeder? Die woont in hetzelfde dorp waar wij okay, wonen. So, okay. uh, Zieme ja. en uh, uh, de moeder van de kinderen zijn gescheiden. Um ja, het zijn gewoon, gewoon hartstikke fijne kinderen. En, en in het begin was het lastig. Voor hun net zo goed als voor mij, weet je. De, de, de, ja, je gaat, ik heb wel altijd gezegd, ik wilde nooit kinderen. Uh, ik heb een heel lastig broertje gehad. Dus dat was voor <lacht> mij genoeg als ik dacht, ik hoef geen kinderen. Dat wil ik niet. Geef mij dieren maar, die zijn uh, prettiger. Maar ik had wel gezegd, van, nou, als er dan kinderen in mijn leven komen... dan wil ik liever liefst dat ze een jaar of 18 zijn. Nou, nou ja, dat, dat heb ik uh, gecreëerd. Dat is wel bijzonder <lacht> ja. dat je daar je zin in ieder geval ja, in, uh, ja. in gekregen hebt. Ja. Zeg, en het zingen... Ja, want het, je vertelt het uh, beroemd willen worden is weg. Ja. Um, is dat dat je je neergelegd hebt bij het feit dat het niet lukte... of is het gewoon niet meer zo belangrijk? Nee, het is niet meer belangrijk. Is, betekent dat ook dat je niet meer uh, roept om gezien te worden? Nee. Dan komt dat door iemand Omdat hij jou uh, ziet? Uh, maar, dat zal zeker ook een reden hebben. En het komt ook door de pelgrimstocht. Omdat ik ontdekt heb, tijdens die tocht ook... Ik heb daar heel veel gezongen. Ik kwam muzikanten tegen. En een Franse muzikanten waren we aan het jammen samen. En we hadden zo'n plezier. Ja. Of in kapelletjes zong ik het Ave Maria. En mensen in slaap gezongen. En, en daar kwam ik weer in contact met waarom ik eigenlijk zong. Dat was ik kwijtgeraakt. Ik was aan nu... In, in die tijd was ik alleen maar aan het zingen om iets te bereiken. Ja, ja. En, en tijdens die tocht hoefde ik er helemaal niks mee te bereiken. Ik vond het gewoon heerlijk om te zingen. Als ik bijvoorbeeld er helemaal doorheen zat en nog tien kilometer te gaan had. Dan ging ik maar zingen. En dan gingen die tien kilometer vanzelf uh, voorbij. weet je? Dus ik kwam echt weer in contact met mijn passie. Dit is waarom ik zing. Ik zing omdat ik het gewoon heerlijk vind om te doen. En ik, uh, toen ik daarmee in contact kwam... kon ik dat andere loslaten. Want dat was niet meer belangrijk. En nu het leuke is dus... als je dingen loslaat. Als je niet meer naar iets streeft. <hums> dan dan neemt de stroom van het leven je vanzelf mee naar waar je mag gaan. Terwijl ik was altijd heel erg hard bezig om die rivier om te, te duwen. Komen. Ja, ja. Om, de, hè, om deuren op de, om deuren te kloppen. En die gingen open, maar ze gingen ook weer heel snel dicht. Maar wat gaan er dan nu voor deuren voor je open? Nou, voor mij is dat... Nou, ik, ik ben je hier. zit bij Radio 1. Dat ja. is wel geweldig. En ik heb er niks voor gedaan. Ze hebben mezelf gevonden op het internet. Maar dat is juist ja zo ja. leuk. Weet je, dat vind ik juist ja zo leuk. Uh, ik geef nu heerlijke concertjes. Ik heb een geweldige gitarist waar ik mee samenwerk. Uh, het is helemaal niet groot, maar dat hoeft ook niet meer. Weet je, het is nu het publiek wat, wat naar mij komt of naar ons komt. Dat is ons publiek. Dat vind ik ook heel belangrijk. Het zijn mensen die het fijn vinden uh, wat wij doen. Die komen graag. Dat vind ik veel fijner als dat ik bijvoorbeeld in een stadion met 20.000 mensen sta. die eigenlijk iets heel anders willen horen, bijvoorbeeld. Hè? Nou, het is wat ik, wat ik heel veel bij artiesten merk. en, en uh, eigenlijk ook bij kinderen: uh, die willen beroemd worden. Ja. Dus en dan, en dan, dan willen ze dat wel worden door middel van te zingen. Maar dan is het bijna van, ach ja, ik, ik moet twintig keer optreden, want dan... Ja. en dan. Het, ik heb er heel lang over nagedacht van waarom willen ze dan beroemd worden. En dat is volgens mij, dus in ieder geval in deze jongere generatie... is dat zo dat je dan, uh, krijg je gratis kleren... en dan mag je heel veel uh, op tv met andere artiesten... Ja. Uh, door gaten springen in televisieprogramma's, weet je... Uh, is bijna op zoek naar ervaringen die je alleen kunt krijgen als je... Ja. beroemd ben. Ja. En dat is ook zo wel eens met uh, mensen die willen dan radiopresentator worden. Kijk, ik wil, als zet je mij voor drie luisteraars uh, mm -hmm. midden in de nacht, uh, dat is nu niet zo hoor, drie, maar dan, <laughs> dan, dan doe ik het nog, want ik, ik maak gewoon graag radio. Maar er zijn ja. ook mensen die willen graag hun naam in de ja. radiobode hebben staan, maar die denken niet van, Pff, die denk, moet ik dan weer om twee uur snel om een heel verzoek? En zo is het volgens mij ook met veel artiesten. En misschien mm -hmm. de, de, herken ik dat nu een beetje bij jou, dat het, uh, het is niet meer ik wil dat doen en ik wil dat iedereen mij erom bewondert. Maar ik wil zingen. Ja. Maar dat, en dan kom ik weer op die stroom en die deuren waar je het net over had. Dat is wel het moment dat mensen gaan denken... Hé, hey, dat is mooi. Ja, ze voelen dat het authentiek is. Ja. Je voelt ja. of iemand iets doet om iets te bereiken... of dat het ja. vanuit het hart komt. Maar als je dan gewoon mag zingen zonder het streven te hebben beroemd te worden... wat wil je dan? Wat wil, wat wil je het liefste nu de... Mijn verlangen voor is, is om zo door te gaan zoals ik nu ja. bezig ben. Maar als je daar in Vegas kunt gaan staan, nee, dat wil je het wel meer. Dat wil ik niet meer. Nee, maar... Dat past helemaal niet meer bij. Ik ben een boerenmeisje, ik kom van het platteland, weet je. Ik hou van mijn handen de paardenstront op te ruimen en zo. <laughs> Toch die paarden weer. Ja, die zijn weer ja, ja, ja. in mijn leven gekomen, ook ja, dat. Ja. ja. Nee, Maar het, op het moment dat je... Stel nou één keer dat ze... Bellen, Celine Dion, die voelt zich niet lekker... Doet ze nog Vegas eigenlijk? Ik heb geen idee. Ja. Weet je, we, uh, dan is het aan mij. Dan ja, ga één ik voelen. Keer zou je nee, maar, gaan. Nou, nee, dat weet ik niet. Dan ga nee? ik voelen. Klopt dit? Wil ik dit echt? Wil ik dit echt? Of is dit nog een oud stukje dat zegt: Oh, dat. Want als ik echt bij mezelf ging voelen, uh, ik ben helemaal geen Hollywood girl. Geen, ik, zo ben ik. Niet, dat heb ik een tijdje in die richting ben ik gegaan, maar, maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben gewoon eigenlijk heel, ja, net wat ik zei, een boeren. Hallo. Nou ja, hallo Dat is ja, nou ja, ik kom van boeren afkomst. Het dus. kan ook allebei. Maar wat vindt je vader ervan? Want ik, uh, helemaal aan het begin van het gesprek zei je dat je vader, of je hebt twee keer gezegd dat je vader altijd zei dat alles wat je aanpakte gouden handjes. Ja. En daar heeft hij toch een beetje dan ongelijk in gekregen? Um, het is maar net wat je als succes ervaart, hè? Want voor mij succes is dat nee, ik... Nee, maar jij hebt er vrede mee. Dat is met ja, de maar voor mijn vader, oké. Oké, okay, okay. ja? voor mijn vader. Ja, nou, die is blij dat ik gelukkig ben. Want ja. die hebben natuurlijk ook zoveel pijn en verdriet meegemaakt. Die hebben me zo vaak huilend aan de tafel of aan de telefoon gehad. En die hebben me zo gesteund in, in echt... Alle stappen die ik genomen heb, dat vind ik echt, daar bewonder ik mijn ouders zo om. Zij hebben altijd, stonden ze voor me klaar, met nou ja, of het nou financieel was of emotioneel of wat dan ook. Zij wilden dat hun dochter weer gelukkig zou worden. Uiteindelijk hebben ze me achteraf gezien ook te veel gesteund. Hmm. Hadden zij eerder de, de stopper opgezet, uh, wat, ja, wat ja. ook financieel betreft bijvoorbeeld, dan had ik eerder. Uh, uh, uh, ...mijn eigen leven op moeten pakken en andere keuzes moeten maken. Um, dus, maar goed, dat zijn allemaal leerprocessen voor ons allemaal geweest. En ze zijn nu gewoon alleen maar blij dat het gewoon... Ze vinden Ima e natuurlijk helemaal geweldig, want zij hebben me aanbevolen. Jo, maar ja, maar ik zie ook aan, jou, <lacht> aan jouw gezicht kan ik zien dat die hele Ima e ...ondanks die tanden <lacht> echt, uh, <lacht> geweldig vindt. Hoe is het nu met die buurvrouw van het Bropperongeluk? Uh, nou, ja, nee. <laughs> nooit volledig hersteld, Maar natuurlijk het niet medische dingen van nee, maar het bijzonder is wel dat we zij heeft ons, ons dus een, een beker gegeven met een foto van haar paard erop. Een geluk bij een ongeluk. Nou, dat is, uh, lijkt mij een uh, mooi motto uh, voor het verhaal dat we hebben doorgenomen het afgelopen uur. Dankjewel, Simona Avina. Heet je gewoon Avina? Of nee, van of een... deze artiestennaam. Ja, <laughs> ja, ik, ik, dat ik eet uit toch af <laughs> van Mijn, mijn meisjesnaam is Bak en nu heet ik Bosgra. Want we ja. zijn getrouwd natuurlijk. Oh. Gefeliciteerd en dankjewel voor je verhaal het, dankjewel. Uh, het afgelopen uur. Ja, al vier uur uh, op de kaart van uh, het programma uh, De Nacht van Uw Leven. Straks nog een uur te gaan hier op Radio 1 bij Omroep Max. De Nacht van Uw Leven is een programma van Omroep Max.